Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Reddingswerkers in Taiwan hebben twee overlevenden... onder het puin van een ingestorte flat in de stad Tainan gehaald. Ook zouden reddingswerkers nog een teken van leven... van een vrouw en haar dochter hebben opgevangen. Het dodental van de aardbeving staat op 37. Onder het puin van het ingestorte appartementencomplex... liggen waarschijnlijk nog tientallen mensen. Het is een van de weinige gebouwen dat tijdens de aardbeving instortte... De Taiwanese autoriteiten gaan onderzoek doen naar de constructie ervan. De namen van twee beruchte IS-beulen zijn achterhaald. Ze maken deel uit van de groep die door hun gevangenen... de Beatles werd genoemd, vanwege hun Britse accent. Die groep onthoofde onder andere Britse hulpverleners... en Amerikaanse journalisten, onder wie James Foley. De twee komen uit Londen. Ze heten Alexander Coty en Ayn Davis... Koti groeide op in een Grieks-orthodox gezin en bekeerde zich als tiener tot de islam. Davis is een voormalige drugsdealer die in 2013 naar Syrië vertrok. De namen zijn door onder meer de Washington Post, BuzzFeed en The Guardian achterhaald. Ook de bekendste Bill, Mohammed Enwazi, alias Jihadi John, hoorde bij de groep. De vijftigste editie van de Super Bowl, de finale van het American Football seizoen, is gewonnen door de Denver Broncos de ploeg was met 24-10 te sterk voor de Carolina Panthers. De Super Bowl is een mediaspectakel met elk jaar optredens van beroemde popsterren. Dit jaar werd het Amerikaanse volkslied gezongen door Lady Gaga... en tijdens de rust trad Coldplay op. Het weer nog regen en harde wind, aan zee stormachtig in het hele land zijn zware windstoten mogelijk van 75 tot soms 100 kilometer per uur. In de loop van de ochtend neemt de wind even af en schijnt de zon af en toe. Maar vanmiddag trekt die wind weer aan en gaat het opnieuw regenen en hard waaien. En het wordt zo'n 9 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan een kwartier vertraging op de A4... Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 14 kilometer. Daar is de vertraging bijna een half uur. Ook een half uur vertraging op de A6 richting Muiden bij Muidenberg. 10 kilometer file. Na een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij de Meren, 14 kilometer. De linkerrijstrook staat dicht.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 Even na twee uur een hele goede middag, Zandvoort. En welkom bij CFM, de zaterdagmiddaguitzending. Daar is er weer tijd voor. Zandvoort op zaterdag tussen twee en vijf uur. En die begonnen we met deze serie van Earth, Wind Fire. Terwijl IWF. en After the Love Has Gone. En dat deden we niet zomaar, Albert-Jan, want de afgelopen weken... Ja, is hij helaas overleden. De oprichter van Earth, Wind and Fire. Ja, de zanger van Earth, Wind and Fire, Maurice White... is afgelopen donderdag op 74 jaar leeftijd overleden in Los Angeles. De medeoprichter van deze band, Earth, Wind and Fire, overleed in zijn slaap. Hij leed al langere tijd aan de ziekte van Parkinson. Hij kon door zijn aandoening al vanaf 1994 niet meer mee... met optredens van de band. Maar hij bleef buiten het podium nog altijd wel betrokken. Goed, dus de zanger van Earth, Wind and Fire overleden. Maar niet getroost, of wel getroost... Aanstaande woensdag tijdens de vinyljaren, tussen 2 en 4, uiteraard een special. Maar dan allemaal Earth, Wind en Fire of vanaf vinyl. Schrijf, dus... schrijf het in uw agenda. Twee uur lang de vinyljaren aanstaande woensdag met Earth, Wind en Fire. Maar vandaag eerst zal op zaterdag. Ja, Sanford, Goedemiddag, en goedemiddag, Albert Jan. Leuk dat je verkleed naar de studio bent gekomen, zeker voor de carnaval. <laughs> ja, ik heb mijn haar geferfd. Ja, oh, oh. dat, zag ik, dat goed, zag ik. Ja, Goed, luisteraars en kijkers niet te vergeten. En Rob niet te vergeten. Wat gaan we vandaag doen? Zandvoort op zaterdag. Nou, Er wordt uh, allereerst driftig getennist. En dan hebben we het over de Fed Cup bij de dames. Nederland-Rusland. En de eerste single is achter de rug. En Nederland leidt verrassend met 1 tegen 0 tegen Rusland. En we hebben uh, ook goed golfnieuws uit uh, de Dubai Desert Classic. Want uh, Joost Luiten doet het daar erg goed. Maar daar, daarover meer in het laatste uur. Uh, half vier hebben we natuurlijk de standaard, de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. dat wellicht uw aandacht verdient. Het weerbericht, een beetje huiverig ben ik daar wel voor... want er zit slecht weer aan te komen. Hmm. En zeker maandag met wellicht een echte heuze storm... Uh, met windkracht, windstoten tot de 100 kilometer per uur. Ja ja, uh, u hoort het goed. Maar hoe dat allemaal zich gaat ontwikkelen, dat hoort u allemaal... rond de klok van half drie met het weerbericht... Al vijf hebben we natuurlijk het dier van de week en die luistert naar de naam Flint. En het gedicht van de week, ja hij mag er weer zijn hoor. Het is weer een tranentrekker van het eerste uur onder de titel En ik van jou. En natuurlijk hebben we Zandvoort nieuws in het kort. Rond de klok van kwart over vier natuurlijk Pits Report. Er wordt vandaag niet gevoetbald. Maar nou, volgende week staat er weer een kraker op de, op de agenda met S.V. Zandvoort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En dat vanuit de Tolweg, Tina Zandvoort. Een hele goede middag. Wij zijn er tot aan vijf uur met muziek en informatie en Whitney Houston. Hier is I'm Your Baby Tonight. Can it feel I can do I can do it? Ik deed even lekker mee met deze single van Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. En wil u trouwens een kijkje nemen in de studio van CFM? Dat kan heel eenvoudig. Ga gewoon even naar www.zfm-live.nl Zo dadelijk het uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Maar eerst gaan we nog even meedansen met die van Omi. Hier is de cheerleader. In She stays strong. Yeah, yeah, She is strong. je in de serie van OMI. Dat was de cheerleader. Het is 17 over 2. Tijd voor Zandvoorts nieuws in het lang... of uh, in het kort. We zullen het afwachten, Albert-Jan. Ga ja, je nee, gang. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Okay. Vanmorgen uh, meldde het AD... om exact zijn om 5 minuten over negen... dat wellicht Prins Bernard Junior... nu de baas van Zandvoort is... Prins Bernhard van Oranje, 46, kreeg ooit een tijdelijk raceverbod... op het circuitpark Zandvoort wegens gevaarlijk rijgedrag. Nu wordt hij de nieuwe eigenaar. Maar wat hij er precies mee wil, dat zal wel eens een heel... Uh, een heel groots evenement of even, uh, escapade kunnen worden. Na jarenlange onderhandelingen is de verkoop op een haarna rond. Vermoedelijk wordt Prins Bernhard junior nog deze maand... officieel de nieuwe eigenaar van het circuitpark Zandvoort. Voor een nog onbekend bedrag dat vermoedelijk boven de 10 miljoen euro ligt... Bernard had het er tien jaar geleden al eens over, zegt de coureur Jan Lammers... jarenlang teamgenoot van de racende prins. Hij vond dat er meer uit het circuit te halen was. Waarom doen ze dat nou niet anders, vroeg hij aan mij. Hij reed al er als coureur, maar hij keek er als ondernemer naar. Met de miljoenenaankoop is de prins nog niet klaar. Het circuit ligt er beroerd bij. Al dus Carlo Branson, hoofdredacteur van auto-magazine Carros... Voor wie zich afvraagt waar de prins de benodigde miljoenen vandaan haalt... die heeft hij de laatste 25 jaar verdiend door slim en veel te ondernemen. Bernard was, uh, is voor een kwart eigenaar van het succesvolle vastgoedfonds Pinnacle. Hij bezit een IT-bedrijf met meer dan 600 werknemers... Runt een bedrijf dat aluminiumboten maakt en heeft flink wat vastgoed in beheer. Onder meer op Ibiza. En dat hij nog commissaris van Antonov is... een Russische fabrikant van versnellingsbakken... En nu is er dus een nieuwe wonderlijke stap. De aankoop van het circuitpark Zandvoort. Het circuit waar hij zelf zo graag raced... en waar zijn opa lang geleden al koninklijke Ferrari, met zijn koninklijke Ferrari... over het asfalt liet vliegen. Maar wat is hij dan van plan? Wat voor anderen uh, het plafond is, is voor Bernard de basis. Al dus Jan Lammers. Hij vindt dat de potentie van het circuit voor 70% wordt benut... en hij wil naar de 100%. Dat betekent bijvoorbeeld de terugkeer van grote races naar Zandvoort. Die verdwenen in de voorbije jaren één voor één van het programma. Hij wil de boel flink door elkaar schudden. Al dus, molen die het circuit 50 dagen per jaar huurt voor race-evenementen. Hij is ambitieus, wil meer, wil weer races binnenhalen. En we hebben bijvoorbeeld niet eens meer een NK in Nederland. Dat is door die crisis helemaal ingestort. Die wil hij ook terug. Nou, wordt vervolgd. En de Formule 1? Ja, dat, ja, dat staat er ook in het artikel. Maar laten we daar nog maar even rustig op wachten. Maar in ieder geval, het AD meldt vanmorgen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Bernhard deze maand officieel benoemd tot nieuwe baas van het Circuitpark Zandvoort. Dat heb je mooi gezegd, Albert Jan. Dus uh, Bernard, van harte gefeliciteerd met het circuit. Ja, een week geleden raadjeplaatje bij Café 4. En CFM heeft raadjeplaatje gewonnen. En deze kwam ook langs. Jawel ronde nummer 5, plaatje nummer 1. Daar kwam ie aan hoor. Lucas Graham in 7 years. Once I was seven years old. My mama told me go make yourself some friends or you will be lonely. Yeah, you once I was seven years old.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 Don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major.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 You can tell right away that A when the people start. gezellig hoor. Sevier is hoor, de heer, van Lucas Graham. Gevolgd door deze van uh, Steve Wander, dat was Sir Duke. Jawel, de burgemeester is de afgelopen week uh, op uh, voetbal geweest. Of ja, niet? Ja, zeker. Ja, hè? ja, burgemeester Meijer testte zelfs het voetbalveldje. Want om de gebrekkige staat van het voetbalveldje aan de Lorenstraat... met eigen ogen te aanschouwen... nam burgemeester Niek Meijer hoogst polshoog de afgelopen maandag. De jonge voetballetjes schreven brieven aan de KNVB met Danny Blind, de Johan Kruij Foundation, Sinterklaas en de burgemeesters en burgemeester en wethouders. We hebben nog enkele weken nodig om tot een besluit te komen, al dus een meijer. We moeten, nog een groot, uh, we moeten een groot bedrag investeren en we zoeken nog externe sponsors. Ook willen we dat het veld beheerd wordt door buurtbewoners en dat er veel gebruik van gaat worden gemaakt. Dat is ook een eis van de Cruif Foundations. Volgens Willem van der Sloot, een vader van een van de voetballertjes... wordt aan die voorwaarden ruimschoots voldaan. Natuurlijk testte de sportieve burgemeester het veldje zelf ook even uit. Voetballen op harde tegels is te doen, zei het met diverse handicaps. De jongens waren onder de indruk van de burgervader. Waar heeft u vroeger gevoetbald? Vraagt een jongen. In mijn jeugd speelde ik bij Blijja, verklapte de burgervader. Ergens hoog in Friesland. Nou, hopen dat het geld bijeenkomt en dat het uh, voetbalveldje een, uh, ja, een facelift krijgt. Dat zou mooi zijn, Albert-Jan. Ja, het is dit weekend uh, carnaval. De vroege mensen aan mij van... hoe kan het nou dat PSV zo slecht gespeeld heeft? Ik zeg, nou, het is het zuiden van het land en helemaal in de carnaval. Dat zou de oorzaak zijn. Hey, jongens! De Obers hebben pauze. We alles toe, aan de Ik de schoenen. het is vandaag uh, precies uh, vandaag, dit keer uh, dit jaar uh, precies 50 jaar geleden dat het carnaval begon in Zalvoort, bij Duistergast. En het feest uh, gaat uh, dit jaar gewoon weer door, hè? Want uh, ja, we hebben natuurlijk uh, morgen het uh, kindercarnaval in uh, gebouwde krocht en volgende week het, het carnaval voor grote mensen. Ja, zo is dat. Maar daarover meer tijdens de evenementenagenda. Dat hoor je straks om half vier maar eerst het weerbericht. Ja, je had het erover. De storm gaat eraan komen. Hmm. Allereerst terug naar vandaag. Vandaag overheerst de bewolking en op heel lokaal eh, vlak wat gespetter. Na blijft het droog. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is duidelijk aanwezig. Over land waait het vrij krachtig, windkracht 5. En aan zee krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. En de temperatuur stijgt naar een graad of 9. De voor vandaag geplande sportwedstrijden worden in ieder geval niet afgelast... vanwege het weer... Vanavond is het bewolkt, maar ook nog wel droog. Komende nacht gaat het uiteindelijk regenen... en morgen draait het om buien met daarbij kans op onweer. Tussen de buien door zien we morgen ook af en toe de zon. De wind waait uit het zuidwesten en is vrij krachtig tot hard. Windkracht 5 tot 7. En de temperatuur daalt in de nacht naar 8 graden... en stijgt morgen, die morgen weer naar ongeveer 10 graden. Na het weekend is en blijft het uitermate wisselvallig... met maandag en, en met woensdag regelmatig enkele buien. Bij, de bui, bij die buien is kans op onweer. Tussen de buien door schijnt ook nog de zon. De zuidwestenwind is duidelijk aanwezig met maandag... Eh, en deels ook nog dinsdag met een krachtige tot stormachtige zuidwester. Woensdag neemt de wind iets in kracht af... en de temperatuur stijgt naar een graad of 8 à 9. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dus maandag uh, storm tot 100 kilometer per uur. Dankjewel, Albert Jan, voor het weerbericht. En straks veel meer over carnaval trouwens, waar we het net over hadden. Om half vier in de evenementenagilla bij CFM. Lekker blijven luisteren op deze zaterdagmiddag naar je eigen favorietes in de CFM. Met nu, Kaigo. go. We'll be passing by and be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 Click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 Jor, de, de single van nieuws en alweer van een paar jaar geleden. Het is 11 minuut, half half drie. Zandvoorts. Nogmaals, goedemiddag. En we hebben weer wat Zandvoorts nieuws voor je. Ja, wethouder Shalik neemt nieuwe perscontainer in gebruik. Kijk nou, medewerkers van de gemeente hebben deze week drie nieuwe afvalcontainers op als proef geplaatst. De laatste volgt uh, komende week. De afvalcontainers zijn mede gefinancierd uit het Zwerfafvalfonds. om zwerfafval tegen te gaan. De containers zijn uitgevoerd met een perssysteem dat op zonne-energie werkt. Wethouder Lisbeth Schalik nam woensdag, afgelopen woensdag de eerste in gebruik. Via een inwerpklep of met een voetpedaal zijn de afvalcontainers te openen... en kan het afval, CQ-zwerfafval, worden aangeboden door het afval samen te persen behoeven de containers minder vaak geleegd te worden. Na verwachting zullen de containers bijdragen aan een schonere omgeving... omdat het overlopen van de containers en het uitpikken van het afval... door bijvoorbeeld meeuwen en andere dieren tot het verleden zullen behoren. De locaties van de afvalcontainers zijn... Engelbertstraat ter hoogte van de ingang van de Dirk van der Broek... Flemingstraat bij de ingang van de Vomar en op het Kerkplein. De bak die op de boulevard naar bij Viskraam de Zeemeermin moet komen... wordt volgende week geplaatst. Oké, okay, heb jij hem al geprobeerd, uh, Albert-Jan? Nog niet. Nog niet? Ja, ik was donderdag even op het Kerkplein, hoor. Ik denk, ik wil hem toch gewoon proberen. En het werkt. Het werkt, het werkt en Mooi. het ziet er leuk uit. Helemaal goed voor Zandvoort. Deze speciale afvalcontainers die inmiddels geplaatst zijn.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 Ja, het is tijd voor een bericht over de Buurt-app. Hebben we de CFM-app? Hebben we ook een Buurt-app? Ja, want de Buurt-app verovert ook Zandvoort. Ook in Zandvoort neemt het gebruik van de zogeheten Buurt-app een hoge vlucht. Zo kunnen we de wijk veiliger maken, al dus Hans van der Akker. Hij is de eerste in Zandvoort die naar Heemsteeds voorbeeld een Buurt-app-groep is begonnen. In tegenstelling tot Burgernet, waar de politie de burger om hulp vraagt... gaat de Buurt-app uit van de burgers... Het is de bedoeling dat ze de ogen en oren worden van de politie. Bij het zien van verdachte figuren, inbraken of vechtpartijen... kunnen omwonenden en politie geïnformeerd worden. Deelnemers kunnen de verdachte volgen... of de politie informatie geven bij de opsporing. Ook preventie speelt een grote rol. In Tilburg, waar de eerste buurtappgroep begon, is het aantal inbraken gedaald. De gemeente stelt een bord beschikbaar waarop aangegeven wordt... dat in de buurt gewaakt wordt, deelt van een mee. In Zandvoort zijn de laatste drie maanden 14 aangiften van inbraken geweest. De appgroepen breiden zich intussen in rap tempo uit. Iedereen met toegang tot WhatsApp kan meedoen. Er zijn al diverse wijken actief in de gemeente... zoals de groep Sofiaweg, Martinus Nijhoffstraat... en het Groene Hart, Benveld en Zandvoort Noord. Meer informatie kunt u vinden op Facebook Zandvoort Buurt-app. Een groep gaat van start bij minimaal 15 deelnemers. Perfect initiatief, hè? Dat dacht ik ook. Ja. En het is een WhatsApp groep. Oh, jij wilde nog een bericht doen. Ja, zwaar. Ja, nog ja, één, dan gewoon... even de Commissie van Bestuur en Middelen vergadert op 9 februari. In deze commissievergadering van de commissie Bestuur en Middelen op 9 februari aanstaande... wordt het tijdelijk versneld huisvesten van statushouders besproken. De Raad wordt gevraagd om 62.500 euro beschikbaar te stellen. Ook wordt aan de Raad gevraagd om meer dan 1 miljoen euro bij te dragen... aan de renovatie van het W. Gertenbach College. En meer informatie over deze vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen... kunt u uiteraard terugvinden op de website van de gemeente Zandvoort. Dank wel, Albert-Jan, voor het Zandvoortse nieuws. We brengen het bij CFM elke zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 5 bij Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Jawel, 9 minuten voor drie uur nog een paar plaatjes te gaan tot aan drie uur. You're the only one Sometimes I leave you alone. Sometimes